4 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Robert Meder. Straks in Radio Olympia. De vruchteloze pogingen voor ons nog van Ajax om van Pek Zwolle te winnen. En Koning Willem-Alexander is een fan van de Belg Bart Swings, Maar uh, nu even niet. in het NOS Journaal met Marjan Koekoek. T een politieagent heeft bij een aanhouding in Gorkum zijn been op twee plaatsen gebroken. Dat gebeurde vannacht bij de arrestatie van drie mannen die eerder door portiers uit een horecagelegenheid waren gezet omdat ze hadden gevochten. De drie mannen van 18, 21 en 22 jaar vielen daarna buiten andere mensen lastig. Bij de arrestatie verzette een van de mannen zich hevig. De agent brak daarbij zijn onderbeen op twee plaatsen.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 Morgen bewolkt en eerst in het zuidoosten en westen regen, later ook elders. Het is en het blijft 6 tot 8 graden. Tot zover. Nog even naar de verkeersinformatie. Johnse Hoka van de AWB. Zag het ergens vast? Ja, op de ring, Lara, had de ring Amsterdam de A10 westrichting Zaanstad. Er staat voor de stad Hoeder komt en al twee kilometer. Vakantie, maar dan wel op jouw manier: echt tussen lokalen zijn. En andere cultuur leren kennen.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 Inschrijven kan tot en met 10 februari op eigenhuis.nl Radio 1 Koning Willem-Alexander stelt de Belgen teleur. En de laatste fase van de wedstrijden in Zwolle en Waalwijk. NOS Radio Olympia Met Lara Rensen en Robert Smeder Komt Ajax er nog door? Oh, gaan we eerst naar Ragnaan begrijp ik. RKC terecht. 12 minuten voor tijd. Wat een geweldige treffer. en Wat zat daar een hoop achter. Achter de kracht in het schot van Daniel de Ridder. Want hij heeft toch een hoop ellende achter de rug gehad de afgelopen jaren. En maakt nu een fenomenale treffer. Komt wat vanaf de linkerkant. Naar de as van het veld. En afstand is wel bijna 25 meter links in de kruising. Ruiter heeft geen enkele kans. En Daniel de Ridder laat zien dat hij nog altijd een uh, voetballer is van formaat. Want hij zet RKC met een hele fijne treffer. Zoals die van Kastelen die 1-0 dat ook al was. Uh, op een 2-1 voorsprong tegen FC Utrecht. Dat nog 10 minuten heeft om in ieder geval de gelijkmaker op het bord te krijgen. Dan gaan we naar Zwolle. En die houtkamp hebben ze dat meer geraakt dan de paal in de lat? Uh... Nou ja, ik <laughs> mekaar. <laughs> ja, Het staat nog altijd 1-1. Uh, het is wel heel erg spannend. en uh, ja, Het kan alle kanten op. Het is 1-1 uh, wat Ajax nu achterin aan het spelen is. En uh, wat uh, problemen voor Ajax. Omdat Vermeer net uit zijn doel kwam. En uh, uh, gepasseerd werd. Maar de bal kwam niet in het uh, doel van uh, Ajax. En het kan echt alle kanten op. Nu Sim de Jong die de bal kwijtraakt. En wat een spanning. We hebben nog een minuut of twaalf te gaan in deze wedstrijd. Bij een 1-1 stand tussen Pex Zwolle. En Ajax Dit is Radio Olympia. Rachter, curious... wat is er aan aan? Dit is de beslissing. 3-1. FC Utrecht gaat onderuit in Waalwijk zoals het eigenlijk altijd onderuit gaat in uitwedstrijden. De goal van Andersson. Een snelle counter van de Waalwijkers. Rechts voor de goal. De inzet van Andersom. 3-1. Het kan nog voor Utrecht, want in zijn eentje gaat Stief de Ridder dwars door de hele verdediging heen van RKC, door de as van het veld en haalt hij ongenadig hard uit, passeert hij Seda en staat er toch opeens 3-2. Hoe kan dat gebeuren? Wel een goede actie van de Ridder hoor. uit de platenkast van Lara, Huey Lewis en de Nieuws en de Power of Love. Ja, ja, ja. Goed, uh, tien minuutjes en drie goals. met die mij. Dat is nog eens een mooie laatste fase van de wedstrijd. Ja, drie goals binnen drie minuten. 79ste, 2-1 de Ridder. 3-1 en uh, twee minuten later via Andersson en 3-2 via de Ridder. Het is uh, spannend en uh, KC heeft de bal. 85ste minuut staat op het bord. Daniel uh, de Ridder, mijn zusje kwam hem laatst tegen in Amsterdam. Zag hem van heel ver aankomen, dacht wat is dat voor mooie man. Nou, dat was Daniel de Ridder. Maar die onderscheidt zich nu ook eens een keer met goed voetbal en een geweldige goal. Hij heeft balbezit aan de linkerkant van het veld. Bogel, zojuist ingevallen voor Kastelen. Begrijpt die wissel niet helemaal. Misschien moet hij de bal voorin vasthouden bij de ploeg uit Waalwijk. Die de bal heeft die halverwege de Utrecht-helft aan de rechterkant. Met Joachim onder meer Oor die daar heeft verdedigt. Maar uh, dan krijgt die Luxemburger Joachim de bal wel mee. En staat het even stil op het veld in de slotfase. Die ongekend spannend is. RKC pakt midweeks bij... Uh, de Goat Eagles in extra tijd een punt. En zal nu toch moeten oppassen dat het FC Utrecht op het veld hier in Waalwijk niet hetzelfde gaat doen. Het duurt even, natuurlijk, voordat de RKC die bal in het spel gaat brengen. Via Snow staat een meter of twintig bij de cornervlag vandaan. Op de helft van FC Utrecht zoekt onder meer naar de lange Bogel Voor het doel staat Joachim. Hij heeft ook lengte, het wordt Bogel, Maar de ingooien is dan niet goed, zegt de scheidsrechter. Dat zegt Van de Kerkhof, die een makkie heeft overigens. Geen gele kaarten heeft hoeven trekken. En Een goede wedstrijd opnieuw fluit, net als laatst al bij Herakles. De ridder is vertrokken. Daar is hij aan de linkerkant... Van ...van het veld. De Belg zoekt het strafsoopgebied op. Evans tegenover hem, dan schiet hij aan tegen de hand van Evans... ...is de uitleg van de scheidsrechter en dan krijgen we een penalty... ...en dus misschien ook wel zo'n later maken. ...maar nu in het nadeel van RKC Waalwijk. Ik heb nog geen geel gezien, dat was er ook niet bij die hensbal van Guano... Toen Toornstra de penalty mocht nemen, nu is er geel voor Duits denk ik. Omdat hij uh, blijft mekkeren na die hensbal. Uh, en dat is dan de eerste gele kaart van uh, de wedstrijd. En Toornstra mag dan voor de tweede keer gaan aanleggen als we inmiddels in de 87 e minuut van deze wedstrijd zitten. Wat gebeurt hier allemaal? Oog in oog zometeen met Seda voor de tweede keer. Man tegen man, lijf tegen lijf gevecht. En kan hij de druk aan Utrecht kan de punten goed gebruiken bij een nederlaag. Volgt een seizoen dat alleen maar zal zijn gericht op handhaving. Anders kan Utrecht nog een klein beetje naar boven blijven kijken. Misschien de bal op de paal en mis. Hij schiet hem buiten bereik van de doelman rechts. Maar raakt de pauw? En dan staat iedereen op de bank in Waalwijk. Omdat Toornstra de Dut niet aankwam. De stand uh, 3-2 blijft in Brabantse uh, voordeel. De bal snel naar voren gespeeld richting Joachim bij RKC. Maar iedereen uh, ja, kijkt hier voor opluchting naar het veld. Omdat nog altijd die 3-2 op het bord staat. RKC aan de leiding. Minder dan drie minuten voor tijd in de wedstrijd tegen FC Utrecht. En die houdt kamp all out. Zo liggen de twee op de grond. Hoofden tegen elkaar. Thomas en Van Rijn. Die uh, hard uh, elkaar raken. En uh, geen helm op hebben. Want dat is nog uh, geen gewoonte bij het voetbal. Maar dat had nu wel geholpen. Ze worden overeind geholpen. Het staat 1-1. Het is hier ook ongelooflijk spannend. Heel erg spannend. Omdat uh, Peck Zwolle ook voor de winst gaat. Terwijl er een speaker. Werkelijk zijn, uh, zijn, zijn microfoon. Op 180 heeft staan. Alsof we echt allemaal doof zijn. Maar uh, dat is. Uh, nu is hij gelukkig weer stil. De beide heren zijn weer opgestaan. Ik zei al, in uh, uh, Rotterdam en in uh, Arnhem zullen ze met heel veel aandacht hier naar kijken, maar natuurlijk ook in uh, Enschede bij de belangrijkste concurrent op dit moment van Ajax. FC Twente zullen heel graag zien dat Ajax hier punten gaat verliezen in, uh, in Zwolle. De... De keepersbal is gegeven en de bal wordt teruggegeven aan Ajax. Omdat Ajax het laatste bal had toen dat botsingje kwam tussen Van Rijn en Thomas. Die weer allebei staan. Geen gevolgen dus heeft gehad die botsing als Zwolle in balbezit is. Ajax speelt een beetje alles of niet. Heeft een verdediger eraf gehaald, Riedewald. En daarvoor is Sietterson gekomen. Dat betekent dat Siem de Jong op 10 is gaan spelen. Dus achter de spitsen. En dat uh, ja, eigenlijk ook wel naast uh, Siegtersson uh, Siem de Jong speelt. En alles en alles wordt gezet om die uh, marge met de uh, achtervolgers op 7 punten te krijgen. Maar zover is het nog lang niet. We zitten in de 88ste minuut. 1-1 de stand. Het blijft nog heel lang spannend. Zeker nog een minuut of vijf. Nou, en ook uh, in Welwijk tikken de laatste minuten weg. Ragnar. En is het spannend. We zitten bijna in de voorlaatste minuut van de wedstrijd. Het staat 3-2 voor de RKC. Utrecht eigenlijk niet meer gezien de afgelopen het zeg, twee minuten voor het doel van RKC-keeper Seda. En Utrecht neemt bovendien de ingooi diep op de eigen helft. Foutje bijna van Ayoub, de man die de 1-0 van RKC inleidde met een verkeerde kopbal. Het loopt goed af in eerste instantie. In tweede instantie is hij de bal kwijt aan Joachim op de vleugel aan de rechterkant van het veld. heeft ruimte om een voorzet te geven. De ridder staat daar al, maar ook van de Marel die kopt de bal Weg. En Toornstra legt hem zo voor de voeten van Bogel. Alsjeblieft 4-2 voor LKC. En hij maakt zijn treffer als invaller. Het is voor hem de derde van het seizoen. En nu is het natuurlijk als we in de stopminuut zitten over en klaar. En wat is dan Jens Toornstra, de aanvoerder van Utrecht? De, de, ja, de zielenpiet bij FC Utrecht. Want schiet eerst die penalty op de paal. En waar het niet nodig is, schuift hij de bal in zijn eigen strafschopgebied, Zo in de voeten van die lange spits. Nou daarom, nou daarom heeft Erwin Koeman hem ingebracht om te scoren voor Kastelen. Het staat 4-2, het is over. RKC gaat over Utrecht heen. En die ploeg staat nog maar één plekje boven de streep wat betreft promotie en play-offs. Met de muziek op 181 zat te horen, Andy. Ongelooflijk. Oh, wat een ongelofelijke herrie maakt die man zit. Uh, Karagounis gaat naar de kant. Dat is wat hij uh, zo hard loopt. Wat zeg je? Ik zeg niks en die uh, maakt vooral je verhalen. Oh, ja. Er is echt geen, geen woord meer te verstaan. Uh, Karagounis is naar de kant. En Stef Nederland is erbij bij FC Zwolle. Kwek Zwolle tegen, vroeger heette ze FC Zwolle, uh, tegen Ajax. En toen ze FC Zwolle waren, toen uh, konden ze nog winnen. Dat was 88 van Ajax met 4-1. En nu staat het 1-1. En het is heel spannend als de bal over uh, Siem de Jong heen gaat. En daar met een wilde trap naar voren. Maar Benson staat buiten spel. Dat lijkt me sterk. Maar uh, hij wordt wel teruggevlacht en gevloten. En dus is er balbezit voor. Ajax. We zitten in de 90ste minuut. 1-1 de stand. Gaat Ajax hier uit bij uh, Pexwolle? punten verspelen. Het zou zomaar kunnen. En hoeveel zijn dat er dan? Zijn dat er twee of drie als er bal bezit is voor Ajax uh, met uh, Moisander. Moisander zoekt naar voren richting Sigtorsson. Afgelopen donderdag nog een matchwinnaar voor Ajax tegen FC Groningen met een doelpunt in de 83ste minuut. Klaassen gaat liggen. Uh, is een beetje vroeg uh, om uh, nu al echt heel moe te zijn. Gaat ook snel staan en uh, gaat de bal over de zijlijn. Het zijn nu twee ballen in het veld. En dus uh, moet er even gewacht worden totdat er eentje weg is als Ajax een uh, inboord mag gaan nemen. Vier minuten extra tijd. Dat, is, uh, dat gaat deze meneer ook ons toeschreeuwen. Vier uh, minuten extra tijd. En uh, Fischer in balbezit voor Ajax. Speelt de bal naar de Jong. De Jong bal doorspelend naar Van Rijn aan de rechterkant. Vier minuten extra tijd. En uh, die zijn dus ingegaan. Belangrijk voor Ajax om toch uh, weer twee puntjes uh, uh, erbij te pakken. Want dan moet er gewonnen worden. Komt er wel voor het doel. Wordt uh, weggekomen uit de verdediging. Maar niet voor lang. Door Drost. En dan uh, Fischer die de bal door En de omhaal van uh, Sim de Jong komt in de handen terecht. Dat wilde ik zeggen, maar ik kom ook in de handen terecht. Maar er is al gefloten door scheidsrechter Braamhaar... voor een overtreding van Siem de Jong, die zelf blijft liggen. Ik hoop wel dat het allemaal goed gaat. Want Siem de Jong is toch iemand die lang geblesseerd is geweest. En het zou erg zijn als hij nu weer een blessure raakt. Speel het spel even stil. We zitten in de extra tijd bij Paxwolle Ajax 1-1. En ook extra tijd bij jou, Ragnar. Volgens mij moeten we nog een minuutje met de aanval van FC Utrecht. Er wordt nog even getrokken aan het shotje van de Ridder door Evans, Maar ja, een penalty is toch niet besteed aan FC Utrecht. Dus misschien denkt de scheidsrechter: laat maar zitten dan. Het publiek vraagt om een penalty bij RKC. Ja, dat kunnen ze hebben met een 4-2 voorsprong. En balbezit voor de Ridder. Zojuist uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Kwam in de rust. Had een prachtige treffer in huis en een voorzet naar Joachim. Is er langs bij Ruiten en scoort. Wat een prachtige goal van Joachim. Die ook een duit in het zakje doet. Al speelt de doelman links in het strafstopgebied. Dan heeft hij een lastige hoek en maakt hier 5-2 van. 5-2, wat een vernedering voor FC Utrecht. Dat zich recht achter de oren moet gaan krabben. Want waar gaat dit seizoen naartoe? Eén puntje uit de laatste vijf wedstrijden. In elf uitwedstrijden wordt er één keer gewonnen. Dat was in november bij Heracles en RKC. In 13 wedstrijden twee nederlagen, maar de ploeg van Koeman... Zit in een uitstekende fase. Wat een heerlijke goal nog van Joachim als slagroom op de taart. En een minuut of 12, 13 geleden wilde ik nog zeggen. Er gebeurt niet veel in die tweede helft. Inmiddels is er geblazen voor het einde van de wedstrijd. Maar wat gebeurde er? Dus veel in die slotfase. 5-2. Dat is de stand bij RKC Utrecht na 90 minuten. Het is klaar. Zometeen om half vijf Groningen-Herenveen. Maar natuurlijk nog de slotfase nu van Pek Zwolle-Ajax. En die houdt kan. Ja, nog zo'n anderhalve minuut schat ik zo in van de extra tijd die vier minuten was. En uh, Ajax heeft balbezit, maar wel op eigen helft. Het is een blind die de bal naar voren trapt. Maar broersen zit ertussen. Komt de bal naar voren. Komt de bal in de handen terecht van uh, uh, Vermeer. Vermeer die de bal meegeeft aan uh, Van Rijn. Aan de linkerkant van het veld voor Ajax. De... Uh, Op de rechterkant van het veld, waar Aijers, de rechtsback, krijgt de bal terug van uh, Schöne. Maar op eigen helft speelt hij de bal weer terug. Dat is toch niet slim als je in de slotfase zit. Gaat de bal nu wel richting Sietterson. Maar Broersen die een puikenwedstrijd speelt. Kopt de bal weer weg. Ja en dan is men bij Pex Zwolle natuurlijk blij met een gelijkspel. Nog één minuut te gaan. Staat 1-1. En Ajax bal bezit na de wilde trap van achteraf. Weer de bal naar voren gepompt richting Fischer. Wordt verslagen in de lucht door Gra Gravenbeek. Dan wordt de bal weer naar voren gewerkt. En kan Moizander niets anders doen dan de bal over de zijlijn koppen. En krijgen we nog de laatste aanval van Pek Zwolle. Stef Nijland heeft de bal aan de rechterkant bij de middenlijn in handen. Mag een inworp gaan nemen en laat dat over aan Gravenbeek. Giovanni Gravenbeek, de rechtsback die, ja, die wacht ook heel erg lang. Want men is tevreden met 1-1. En ik kan me dat best voorstellen want Ajax staat natuurlijk op de eerste plaats en Pek Zwolle wil graag een puntje meenemen thuis. Er heeft ook nog wel meer in gezeten, maar ook nog veel minder. Want Ajax heeft kansen gekregen met name in de eerste helft voor Siem de Jong. Maar in de tweede helft was Zwolle ook zeker en niet de mindere ploeg van Ajax. bal nog steeds in handen van Graafbeek. Gooit de bal nu naar voren. En uh, komt uh, terecht uh, bij Mooie Zander. Die schiet de bal hard naar voren. Gaat de bal toch weer in uh, Zwolle's uh, bezit komen? En uh, kan er nog een aanval komen via Thomas? Thomas heeft de bal. Speelt hem even breed naar Cliesch. Maar Cliesch uh, wacht. En uh, wacht wel heel lang. Speelt de bal helemaal terug. Tot uh, ongenoegen van het publiek. Maar nu is er gejuich. Want de wedstrijd is afgelopen. Tevredenheid alom. In Zwolle. In Enschede. In. Uh, Arnhem en in Rotterdam, want Ajax laat punten liggen uit bij Pexwolle. Eindstand Pexwolle ajax doelpunten van Klaas in de eerste helft voor Ajax. En Fernandes voor Pexwolle ook in de eerste helft, 1-1. Goed, alles even rustig op een rijtje. We begonnen om half 1 met Heracles tegen Leewarden. Dat eindigde in 1-1. Pexwolle ajax dus ook 1-1. RKC tegen FC Utrecht. Hoe het zojuist is geëindigd in 5-2 voor RKC. Zometeen om half 5, Groningen-Herenveen. Nog even naar Theo Plasjeur in Parijs bij het judo. Heb jij nog goed nieuws te melden, Theo? Nou, nee. Oh, nee, nee, nee. nee. Roy, Roy, Roy, Meijer. In, Roy Meijer bij de zwaargewichte 120 kilo weegt. Die, die moet maar eens na afloop van dit toernooi het spelregelboekje gaan bestuderen. En met zijn coaches gaan nabespreken hoe het komt dat hij zoveel straffen heeft opgelopen vandaag. Want ook in de laatste wedstrijd die hij judo'de tegen de Duitser André Breitbart kwam hij weg met drie straffen tegen. En de Duitsers maar één. En dan verlies je zonder een score verder te maken. En dat is dan jammer. De vorige ronde verloor je zelfs met een rode kaart... door vier oplopende straffen. En dat is natuurlijk veel te veel. Maar goed, Roy Meijer is een man van de toekomst. 22 jaar. Ik denk dat we nog veel plezier van hem gaan beleven. In elk geval zit het er voor hem op. Voor Linda Bolder zit het er zeker nog niet op. Na zessen gaat zij in de finale uitkomen. En drie wedstrijden hebben we nog om het brons... van Marhinde Verkerk, Gusje Steenhuis en Henk Grol. Als hij minste opkomdagen. Ik kan me zo voorstellen dat hij geweldig zit te balen in de kattenkomen en denkt: bekijk het maar. Ik kom een andere keer helemaal terug. NOS Radio Olympia. De gouden plak van Irene Wust op de drie kilometer betekende voor de tweede dag op rij succes voor de ploeg van Gerard Kemkers. Steven Dalenboud sprak met de coach en vroeg of hij opgelucht is. <laughs> ja, die is iedere keer heel groot. Uh, dat is duidelijk. Het, uh... Weet je jongens, het is uh... Je hoort zoveel, dat is ook wel iets wat, wat, wat binnen zo'n team als ons en met de sporters als Sven en Irene. Dat is soms, weet je, de botsing met de publieke opinie is soms heel erg lastig. Want, want heel veel mensen denken, die doen het wel eventjes. Maar wat ze allemaal vergeten is dat, dat beide, en, en, en daar schuif ik dan af en toe een klein beetje bij aan. En mijn hele team schuift daarbij aan. Is Beiden zitten natuurlijk al in een zo lange uh, carrière. En iedere keer winnen ze maar weer. En met iedere winst maken ze het voor zichzelf weer lastiger. Hoe verder je in die trechter komt, hoe groter die stapels eh, druk op je schouders. En als je dan in de aanloop hier naartoe uh, en met de resultaten van dit weekend dat op zo'n manier kan doen. Met zoveel druk op je schouders. Het is echt de druk van een hele natie. En dan hun eigen druk nog, want ze zijn natuurlijk topsporters. Ja, dan is het echt, eh, als coach zijn er echt trots om die twee aan het werk te zien. En het zo af te maken, al het werk wat ze ervoor gedaan hebben de afgelopen periode. Je zegt, uh, gisteren keken er 4,5 miljoen mensen naar het schaatsen. Uh, misschien nog wel miljoenen meer die het schaatsen überhaupt volgden gisteren. En uh, Sven Kramer legt ook uit hoe dat dan bij hem in zijn eentje in bed was... de, de nacht voor die race. Hij lag de halve nacht of zo niet, de hele nacht wakker. Hoe was dat bij iedereen Wust? Heb ik nog niet met daarover gehad, maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, uh, Irene, uh, met name dit jaar, uh, gek genoeg in een Olympisch jaar, een hele volwassen stap gemaakt heeft. En, en ook deze week, en ik denk dat jullie het allemaal wel een beetje meegekregen hebben, met Roemi, <laughs> Koen verwij eigenlijk een hele ontspannen en relaxed en een hele gefocuste indruk maakte. En uh, uh, ja, dat, dat, ja dat, uh, dat heeft heel goed gewerkt en... Uh, uh, het, is, het is ook heel mooi dat dat afgesloten wordt met een gouden medaille. De race was nog niet eens helemaal perfect, maar daar gaan we het niet meer over hebben. Maar de, de, um, ja, het, ze wordt gewoon bewezen voor het feit dat als ze een klein beetje meer ontspanning in de in voorbereiding kiest... Dat, uh, dat dat ook hele mooie resultaten uh, geeft. En daar is eigenlijk het hele jaar al voor beloond geworden. En dat is, dat is mooi. Dat is een mooi proces. Nou, heeft dat echt met, met dan ook met Koen Verwij te maken in dit geval? Nou, niet alleen Koen. Het, het, het, het begint ten eerste met iedereen zelf. Well, Jerenis natuurlijk zelf heeft, heeft stappen gemaakt en willen maken om, om, om, om, om er iets anders in te zitten dan uh, altijd maar een gespannen snaar te zijn. En, uh... Ja, dan helpt het uh, wie ze om zich heen heeft. En, en, en deze week is eigenlijk, uh, dat ontstond per ongeluk. Ze leven achter dezelfde deur wel in eigen kamers. Het is niet dat ze samenwonen in die zin. Maar, maar daar ontstond een, een, een beetje extra dynamiek. En dat, dat helpt zeker. Uh, net zoals dat uh, mensen uit de staf voor mij op een bepaald moment heel belangrijk zijn. Net zoals ik dat op een bepaald moment ben. En, en zo, zo, hè, zo uh, vindt dat een plekje. En daar gaat... De, alle complimenten in eerste instantie naar iedereen, want die creëert een eigen wereld. Wat zij uitstraalt is wat ze terugkrijgt. Dat, dat, heel belangrijk. dat is altijd een heel belangrijke opmerking voor mij geweest. Ja. Dus is het ook zo, als je het wat breder trekt, niet alleen de afgelopen week, maar de afgelopen jaar, jaren, dat zij een volwassene sporter is geworden? Zij heeft dit jaar met name een hele mooie stap gemaakt. Echt een, dat, daar heb ik haar al vaker voor gecomplimenteerd. Dat vond ik, vond ik gevaarlijk. Uh, uh, omdat uh, uh, we natuurlijk allemaal weten dat het compliment maar pas echt waarde krijgt als je die gouden medaille haalt. Nou, die hebben we nu. Dus nu is het compliment met hoofdletters geschreven. En, uh, en dikke pluim was ook het eerste wat ik tegen haar zeg. Dat, dat ze met name deze ook echt zelf verdiend had door een, een andere, een betere, een, een grotere, een volwassene te zijn. Ondanks... Die grote druk. En dat is eigenlijk de manier waarop je met die druk om moet gaan. En dat heeft ze fantastisch gedaan. Nu heeft ze haar derde Olympische medaille. De eerste van deze Spelen. Dus wat dat betreft zou de druk er in eerste instantie een beetje af moeten zijn. En er komen natuurlijk nog, nog afstanden. En als je naar de 1500 kijkt, dan gaat iedereen alweer ervan uit. Dat zij daar goud zou kunnen pakken. Wat zegt deze drie kilometer wat jou betreft voor de rest van haar toernooi? Nou, het is een opsteker. Laat dat duidelijk zijn. Dat is prettig. Dat neem je mee. Maar ik kan je wel vertellen, ik werk met pure topsporters... Echte topsporters. En die krijgen de dag nadat ze zo'n succes hebben gehad alweer heel veel honger. En die honger die gaat gelijk weer gepaard met spanningen. Dus, en dat hoort ook zo. En daar wapen ik me ook tegen. Uh, want het is twee weken. En het is twee lange weken. En, en, en we hebben heel veel uh, starts. Um, dus daar, moeten we, daar praten we met de staf ook over. We moeten dat heel goed bewaken. En zorgen dat we ze ook elke keer weer een kans geven. En, en ja, een momentje, een dag na, de, uh, na een titel is het even ontspannen. Is het leuk, is het lachen. Maar op het moment dat ze straks die arena weer binnenstappen, dan is het ook net zo goed weer uh, vergeten. En dat is ook een kracht, dat heb ik ook al heel lang en heel vaak gezegd. Een kracht van Irene Sven is dat ze in al die carrièrejaren, maar ook in momenten als dit, weer heel snel vergeten dat ze iets gewonnen hebben en weer hongerig zijn alsof ze junioren zijn naar de volgende. En, uh, en dat moet ook, want alleen op die manier kun je blijven winnen. Succescoach Gerard Kemkus tegen Steven Dalaboud. Het is drie minuten voor, half vijf. Uiteraard vergeten wij in Radio Olympia niet de wereld om ons heen. Zoals de situatie momenteel in Syrië. Vandaag zal er opnieuw voedsel worden gebracht naar de Syrische stad Oms. Eten dat nodig is om de uitgehongerde bevolking... in de belegerde stad te voeden. Dat is niet zonder gevaar, want er worden ook hulpverleners beschoten. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, vertel eens wat is er gebeurd... Opnieuw vandaag is een uh, convoy van de Syrische Rode Halve Maan... een zusorganisatie van het Rode Kruis en van de VN... beschoten met mortieren. Dat gebeurde gisteren ook al. Uh, er zou een staak te vuren zijn, maar kennelijk lukt dat dus niet. Partijen geven elkaar over en weer de schuld. En gisteren is er ook iemand gewond geraakt van die hulpverleners. Uh, zijn ze ook een tijdje uh, daar wezen schuilen in die belegen... oude stad, uiteindelijk wel weg kunnen komen. Ja, en dat is dus uh, de omstandigheden waaronder die hulpverleners verleend moet worden van deze dagen. Maar als ze gisteren ook al beschoten zijn... waarom gaan ze dan vandaag weer terug? Ja, omdat uh, die vrijwilligers van de Rode Halve Maan... die willen uh, heel graag daar naartoe. Uh, die, die, dat zijn vaak lokale mensen... die uh, natuurlijk ook die mensen die uh, gevangen zitten... als het ware in die oude stad van Homs kennen... die dus ook al anderhalf jaar lang uh, heel weinig hebben... en daar hulp naartoe brengen. Ja, daar zijn ze voor. Dus daar merk je een soort druk uh, van mensen die heel graag willen gaan. Er is natuurlijk gisteravond heel erg onderhandeld... tussen hulpverleners en het uh, stadsbestuur van Homs. En kennelijk hadden ze vanmorgen voldoende garanties om weer opnieuw te gaan. Uh, zijn gegaan, zijn opnieuw beschoten, maar in de tussentijd wordt er dus wel hulp verleend. Uh, er worden voedselpakketten daar gebracht, er worden medicijnen daar gebracht voor een bevolking die honger leidt, de verhalen Onder andere van onze Nederlandse pater uh, Frans van der Lucht... die zijn verschrikkelijk mensen die uh, bijna niks te eten hebben... die het moeten doen met, met gras, met alles wat ze kunnen vinden. Ja, dat zijn de mensen naar wie uh, dat voedsel gebracht wordt. Er zijn ook mensen geëvacueerd hè, uit de stad. Wat zijn de ja, verhalen die op, zij vertellen? Dat, dat zijn dat soort verhalen, maar er is wel iets meer over te zeggen. Vrijdag kwam er een groep naar buiten... wat uh, volgens de afspraken die daarover gemaakt zijn... vrouwen, kinderen en oudere mannen waren... Vandaag meldt een journalist van de Wall Street Journal... die erbij is in Homs. Die vertelt dat er ook jongere mannen uh, bij zaten. Mannen tussen de 15 en de 55. Waarvan Syrië zegt dat zijn dus mannen die een wapen kunnen vasthouden. Die mannen die zijn uh, meteen afgevoerd. Niemand weet waar naartoe. De verdenking is natuurlijk dat ze ondervraagd worden. Maar niemand weet ook de manier waarop dat gebeurt. Mm. Morgen wordt er in Genève weer gesproken over Syrië. Denk je dat de gebeurtenissen van dit weekend... daar nog invloed op kunnen hebben op een of andere manier?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 De Munniken in Brabant zagen ze de zon. Was dat een wonder? Bijna wel. <laughs> in Groningen, -regen, dat zien we hier nu. Ja, het is niet zo'n best weer, vooral in het noorden en het westen van het land. Er staat nog wel vrij veel wind, vooral langs de kust, maar die neemt al wel in kracht af. Maar ook vanavond en aan het begin van de nacht staat er aan de kust nog een windkracht 5 tot 6 uit het zuidwesten. Maar in de loop van de nacht neemt die wind wel vrij snel af naar windkracht 2 tot 4. Er is vannacht al vrij veel bewolking, maar er zijn ook opklaringen. En de temperatuur die daalt naar ongeveer 3 graden. Morgen dan is het weer een bewolkte dag en slechts heel af en toe schijnt de zon. Er staat morgen wel maar weinig wind. En vooral in het zuiden kan mogelijk nog een bui vallen. Het kwik stijgt naar ongeveer 8 graden. En dan de rest van de week, dan overheerst toch ook de bewolking. Er staat vrij veel wind uit het zuiden in de loop van de week. Dan neemt de kans op regen ook weer wat toe. NOS Radio Olympia. We handen het al eventjes over die regen. In Waalwijk scheen de zon eerder bij die wedstrijd tussen RKC en FC Utrecht. Dat is in Groningen niet echt het geval, Henk Kok. Nee, maar het is wel droog bij de wedstrijd tussen Groningen en Heerenveen. We zijn ongeveer twee minuten onderweg bij deze, nou, derby mag je het eigenlijk niet meer noemen, van de derby. Die vindt tegenwoordig plaats in Friesland tussen Cambuur en Heerenveen. Maar Heerenveen is wel furieuzer deze wedstrijd begonnen. Nauwelijks twee minuten gespeeld. Ook al twee hoeskoppen weggegeven door FC Groningen. Omdat ze verdedigend in de problemen kwamen. En ook al een kopballetje van Finn Bokers. zonder die de bal wat te zeer van zijn hoofd afstuit. Het ging dus over de doelat. En ook nu gaat Heerenveen ingooien op eigen speelhelft Behalve naar van Parra. En als ik Van Parra noem, is Van Parra eigenlijk de inval van Leurling. Van Van Basten heeft Leurling eenvoudig gepasseerd. Hij zit nog maar een week of twee bij Heerenveen, maar kennelijk heeft hij de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. En speelt Van Parra voor Leurling aan de rechterkant van het veld. En Leurling zit gewoon op de bank. De bal is bij Bizot. Bizot heeft de bal naar de rechterkant gespeeld. Geen controle bij Sherry. Laat hem over de zijlijn gaan. En dan gaat Heerenveen ingooien. Beide ploegen hebben dit midweekse weekend midweeks verloren van A uh, Ajax, Groningen. En Herenveen uh, verloor van Twente. En de verschil op de ranglijst is vijf punten. In het voordeel van Herenveen. Terwijl Groningen een wedstrijd minder heeft gespeeld. Ik kijk naar Bastia Sikoglu. Hij speelt de bal naar Finn Bogelson. Finn Bogelson moet die bal even uh, terugspelen. Maar Groningen kan de aanval nog niet overnemen. En we hebben inmiddels vier, vijf minuten gevoetbald. En Groningen is nog niet in het strafschopgebied geweest van Herenveen. Bastia Sikoglu, kan hij de bal binnenhouden? Of is hij over de doellijn gegaan? Jawel, zegt de grensrechter, De bal was over de doellijn. Dus gewoon een doelschop voor FC Groningen. Aardig begin van Heerenveen. Heerenveen is ook een ploeg wat al heel veel doelpunten heeft gemaakt. De eerste wedstrijd in Heerenveen ging verloren voor FC Groningen. 4-2 in het voordeel van Heerenveen. En ook nog een hele hoop rode kaarten. Drie rode kaarten vielen er in die ontmoeting. En vandaag is geistrechter, de scheidsrechter Nijhuis. Bizot staat klaar voor zijn, uh, voor zijn doelschop. Die bal die gaat een beetje naar de linkerkant van het veld. Naar de Kieftenbelt. Kieftenbelt de Leeuw was er trouwens. En Kieftenbelt zal zich ook zakelijk moeten bezighouden met de spielmacht. De dat doet hij ook. En dan is CIEC even gedwongen om die bal terug te spelen naar Koem. Bal weer in de diepte gespeeld. Ga naar de linkerkant, naar die hele jeugdige Basta Sikoglu. 18 jaar is hij nog maar. Bilal is zijn voornaam. Is over het algemeen wat gemakkelijker uit te spreken dan Basta Sikoglu. Bilal, nu weer CIEC. Afgespeeld. CIEC komt weer in balbezit. Aardig paasje van Alpara. Kan van Alpara schieten. Jij schiet. Knappe redding, Knappe redding van uh, Bizot. Hele goede redding. En de paasje ging even binnen door bij uh, Wijnaldum. Hele goede poging van Herenveen. En dat geeft ook aan dat Heerenveen in deze fase van de wedstrijd absoluut de meerder heeft. En de ene aanvalschool volgt op de andere op het doel van Heerenveen. Groningen nu wel even in balbezit Het is Kieft en die hem speelt naar de rechterkant. Hij speelt hem naar de Burnett. Burnet de rechterverdediger, maar hij is eigenlijk linksbenig. Niet eigenlijk, hij is gewoon linksbenig. We hebben gevoetbald in de Euroborg. Zes minuten, aardig begin, sterk begin van Heerenveen. Maar nog geen doelpunten. Even terug naar eerder vanmiddag. Herakles Almelo tegen Cambuur werd 1-1 na 0 en ruststand Door een goal van Manu en Tewierik zorgde voor de 1-1-eindstand. Ronald van der Geer praat na met Jan de Jonge, dat is de trainer van Herakles. Voelt dit puntje, Jan, uh, als je het hele, de hele wedstrijd bekijkt... toch een beetje als een overwinning? Nou, daarvoor hebben we de eerste helft te slecht gespeeld. Ik vind dat wij, uh, wat we ons voorgenomen hadden... om uh, met z'n allen een uh, druk te zetten, met elkaar... Uh, de juiste momenten even doordrukken... dat deden we helemaal niet. En ook een aantal afspraken kwamen we niet na. Dus voor het eerst vond ik vandaag... voor het eerst was ik in de rust uh, boos. Want thuis wil je eindelijk eens wat laten zien... en dan begin je zo. Nou, dat vond ik. En uh, dat hebben we de tweede helft in ieder geval goed gemaakt... door uh, in ieder geval in de strijdlust... en in het met elkaar willen uh, doen... Uh, was het beter voor elkaar. We hebben ook een aardig voetbal. We creëren natuurlijk direct in de eerste seconde... al een enorme kans... Die heb ik net teruggezien, ja, dat moet natuurlijk de 1-1 zijn. Dan wordt het dus een andere wedstrijd, denk ik. Maar uiteindelijk mag je gewoon hartstikke blij zijn dat je gelijk speelt. Want het staat er op een gegeven moment mis zoveel kansen. En ik denk, dan gaat hij er niet meer in. Nou, dan hebben we gelukkig een uh, maak die maakt nog. En die maakt dan wel uh, de 1-1. De en dat is denk ik, als je even alleen uh, naar het resultaat kijkt, wel heel erg belangrijk. Dat je de ploegen onder je, uh, gewoon, uh, onder je houdt en, uh, en niet dichterbij krijgt. Waar komt dat? Want dat is dan uh, de volgende vraag dat vandaan. Het besef is er. Drie punten. daarmee kun je je veilig wanen. Jij wil iets laten zien. Het ploeg wil iets laten zien. Wat is dat dan? Nou, je moet natuurlijk uh, ook Cambuur niet tekort doen. Want dat is ook nog belangrijker. Want ik vind dat Cambuur een, een, een collectief is die goed voetbalt. Uh, en die dus probeert te profiteren van de kans van de tegenstander dat hartstikke goed doet. Dus dat is, dat is denk ik ook een belangrijke. Je speelt ook tegen een tegenstander. Nou ja, goed. En, en, en uh, het is tot nu toe zo dat het wel een beetje een reproducerende breuk is. Je speelt uit soms hele goede wedstrijden. En thuis uh, moet ik zeggen dat we wel veel de bal hebben. Dat we precies spel ook wel vandaag goed voor elkaar hadden. Dat ook voor Cambuur. Maar ja, dan moet je natuurlijk uiteindelijk ook wel de, de kansen benutten. Maar het is ook vaak zo, als je de eerste helft zo begint... Ja, dan, dan, dan moet je gaan faceren en dan, uh, dan moet je ook maar een keer goed vallen. I've drawn New Spring en Working on a Dream. Het is bijna kwart voor vijf. RKC, FC Utrecht heeft u kunnen horen hier in Radio Olympia. Wat een wedstrijd was dat? 5-2. 1-1 was het bij Rust. 1-0 Kastelen. 1-1 Toornstra. Utrecht kwam even op adem. Toen werd het 2-1 Daniel de Ridder. 3-1 Andersen. 3-2 Steve de Ridder. 4-2 Bagwell. En 5-2 Joachim. Toornstra miste bij een 3-2 achterstand. Een strafschop voor FC Utrecht. Hij had echt een slechte wedstrijd. Want hij speelde ook nog een negatieve rol bij de twee tegentreffers. Ja, dat beseft Toornstra ook wel. Ik ben een speler die normaal gesproken uh, positief assistent is in wedstrijden. Maar uh, ja, vandaag uh, was niet helemaal mijn uh, middag eigenlijk. Je kan de wedstrijd een ander aanzien geven door een strafschop binnen te schieten. Dan zou het 3-3 zijn geweest. Die gaat er niet in. Dat kan gebeuren. En even later geef je een assist aan de andere kant. Ja, en uh, je vergeet nog uh, dat ik hier bij die uh, 3-1 moet ik uh, de redder ook gewoon uh, eigenlijk op, ja, neerleggen. En, uh, dan krijgen ze die kans helemaal niet op de, op de 3-1. Dus, uh, ja, het was niet, uh, wat ik zei, het was niet mijn middag. Je kan er nog als een boer die kiespijn heeft uiteraard bij lachen. Uh, is het zo'n fase waarin alles wat er maar mis kan gaan, misgaat? Ja, misgaat. Uh, ja, ik vond niet dat we heel slecht speelden. We hadden de tweede helft ook gewoon controle. En, ja, we zitten wel in de fase dat, uh, ja, dat zo'n tegenstander dan met zo'n zondagsschot uh, weer 2-1 voorkomt. En, uh, terwijl wij daarvoor toch een aantal kansen krijgen om, om de 2-1 te maken. Ja, daar zitten we in. En uh, daar moeten we wel heel snel uitkomen. En, uh, ja, als we de tegenstander zo gaan helpen, uh, ja, zoals ik vandaag ook deed, dan uh, ja, schiet het niet op. Nee. Uh, en ik zeg het met nadruk hoor, die fase. Want tegen Pex Zwolle bijvoorbeeld afgelopen week staat ook al niet heel erg mee. Jullie hebben wel nu een paar van die wedstrijden gespeeld. Dat dus je denkt, ja, het valt allemaal net de andere kant op. Ja, ja dat klopt. En uh, ja, goed, uh, normaal gesproken dwing je dat geluk aan je eigen uh, zijde af. En, uh, maar zo goed spelen wij ook niet, dus... Uh, ja, er moet een schepje bij en uh, misschien moet het, uh, ja, moeten we wedstrijden anders gaan spelen. Meer, uh, meer op uh, karakter, denk ik. Want jullie willen er nu to toch te mooi doen. Jullie willen het voetballen doen. Ja, en dat is op zich wel goed. Alleen uh, ja, verdedigen moeten we, ja, zoals ik vandaag, uh, gewoon mee zijn. Ik moet hier uh, de ridder neerleggen en uh, ja, bij die uh, vierde goal moet ik die bal gewoon in het zadel naar schieten. En uh, ja, niet uh, mooi proberen op te lossen. Je zou toch zeggen, met Jan Wouters als trainer, weet je wel hoe dat soort dingen moeten? Ja, dat zou je wel zeggen, maar het uh, zag, uh, zag er niet naar uit vandaag. Nee, of leert hij jullie juist om heel mooi te voetballen? Omdat hij denkt, dat had ik vroeger zelf wel gewild. Nou, hij heeft wel uh, de intentie om ons uh, mooi te laten voetballen. In de tweede helft hebben we ook grotendeels controle gehad. en uh, na die tweede en derde goal uh, ja, was het gek huis. Ja, nogal, Was Stigler was de interviewer bij uh, Jens uh, Toonstra, Henk Kok en kampioenschap van het Noorden. Nou ja, ja, ja, dat gaat in elk geval tussen Groningen en Herenveen. Ik denk niet, dat kan we zich nog in dat spelletje kan mengen. We hebben 15 minuten gevoetbald, de stand is nog 0 tegen 0. En als ik nou zeg dat Herenveen in een tijdbestek van 10 minuten 6 hoekskoppen heeft weten te creëren, dan geeft het wel aan dat Herenveen in de beginfase van de wedstrijd de betere ploeg is. En misschien was een 1-0 voor Herenveen ook wel rechtvaardig geweest. Want ik heb een goede kans gezien van, van La Parra. En ook Sijek schoot de bal een keer goed in. En dat komt in feite erop neer dat Bizot FC Groningen voorlopig op de been houdt. FC nu in de aanval. Dat is een keertje op de helft van uh, Heerenveen. Zo Zojuist nog een klein incidentje. Kieftenbelt werd helemaal uitgespeeld door de uh, SIEK. ging aan de loop met die bal een hele lange run. Uh, kwam uiteindelijk nog ten val door een overtreding van, uh, van Kieftenbelt. Maar na juist gebaren door te spelen. En toen wilde uh, SIEK weer overeind krabbelen, zo half. En toen dacht ik toch dat Kieftenbelt er even langzaam heen liep. En even met zijn knie zijn hoofd raakte. Vervolgens bleef SIEK liggen, maar het heeft geen gevolgen gehad. Nog een gele, nog een rode kaart. Ik kijk naar de aanval van Groningen. Er wordt weer uh, gesmol de bal is overgenomen door Heerenveen. Finn Bogenson heeft zich even terug laten vallen. Wordt de bal diep gespeeld naar Van La Parra. Dat mislukt. En dan kan de bal over worden genomen door Wijnaldum. Wijnaldum dan in de breedte naar Sherry. Sherry halverwege de helft van Heerenveen. Maar er wordt meteen druk op de bal gezet door Heerenveen. En bovendien blijft de speler van FC Groningen even geblesseerd liggen. En dat betekent dat we even een oponthoudje krijgen. Kim die krabbelt alweer overeind. En dan gaat het spelletje zo meteen verder. Het is een interessante wedstrijd tot dusver En ik zie twee hele goede vleugelspitsen bij Heerenveen met name aan de linkerkant, de zeer jeugdige Bastasie Kookloek, nog maar 18 jaar is hij. Heerenveen heeft sowieso een paar talentvolle jeugdige spelers en nu krijgt Groningen de bal weer van uh, het was uh, redelijk sportief nou, die wordt wel gefloten, maar ik vind het toch een ge geste van, uh, van Heerenveen uh, Groningen die bal terugkrijgt en Kappelhof gaat ingooien en heeft hij snel gedaan naar uh, Bizot Wel naar Bottekin. Bottekin vormt het hart van de verdediging bij Groningen samen met Kappelhof. en die moeten zien dat uh, de topscorer van uh, Heerenveen en van de vaderlandse competitie, vindt: Bokersom, met 20 doel Natuurlijk aan banden leggen. Groningen het gedwonen om die bal terug te spelen op Bizot. We hebben ruim 16 minuten gevoetbald. Het is nog 0-0 in de Euroborg. Nog even terug naar die wedstrijd van vanmiddag. Ajax laat duidelijk punten liggen in Zwolle. Tegen Peck werd het 1-1. 0-1 door Klaassen. Kwam Ajax op een voorsprong, maar het werd 1-1 door Fernandes. Frank de Boer over het gelijke spel van vanmiddag. Ja, ik denk dat je wat hebt laten liggen. Uiteindelijk de tweede helft niet hoor. De tweede helft was gewoon ronduit slecht van hem. De eerste helft uh, hadden we het verschil uh, kunnen en moeten maken. Zoals ook vorige week, het, uh, tenminste de afgelopen donderdag het geval was tegen Groningen. Dat verzuim je en dan zie je dat je de tweede helft uh, ja, slechter gaat spelen. Je wordt slordiger, uh, je raakt uh, eerder in, uh, in balverlies. En dan zie je dat uh, zij een paar keer goed uh, in de counter omschakelen. Nou, dan ben, heb je nog geluk dat zij niet de 2-1 maken. We hebben bijvoorbeeld maar één goede kans in de tweede helft gehad, want het uh, zien die jong. Maar voor de rest was de tweede helft heel pover. We hebben je vaak dit seizoen gehoord met als conclusie... ja, als we gewoon de kansen afmaken, dan is er niets aan de hand. Dat is wel een verschil met deze wedstrijd, zeker in de tweede helft. Want jullie komen in de problemen echt. Ja, nee, we hebben eigenlijk weinig gecreëerd. We konden er niet goed doorheen komen. Ja, dat, ik denk of het nou, vermoeidheid is... of ja, net die scherpte die we missen op dat moment. Want de eerste helft was dat wel aanwezig. Ja, dan moet... Gelukkig, tenminste, gelukkig hebben we nu een week eh, om daarover na te denken. Ja, baart het je enige zorgen? Want uh, ja, nu win je dus niet, je verliest ook niet. Maar het is niet de eerste wedstrijd die stroef verloopt. Uh, hoe zie je dat? Nou ja, je, je moet in ieder geval proberen met oplossingen te komen. Als, als staf en, en samen met de spelersgroep. Om uh, dit natuurlijk, dat het geen trend wordt natuurlijk en dat je... Uh, ja, van dit soort wedstrijden leert. En uh, ja, dat is le het leuke van uh, coach zijn om dat te proberen op te lossen samen met, uh, met de selectie. Ja, maar om een oplossing te vinden moet je eerst een probleem constateren. Wat is dat dan? Nou, in ieder geval het is het duidelijk dat we de tweede helft steeds uh, slordiger uh, spelen. Nou, uh, komt dat komt doordat uh, ja. mensen zeg maar, uh, niet meer die beweging hebben op dat moment. Uh, uh, het is eigenlijk veel statisch zijn, waardoor ja, mensen in balbezit juist in, in problemen komen. Dus dit, daar moet je aan gaan denken. In. Ja, je blijft rustig als altijd, maar dat je er ziek van bent, dat is wel duidelijk. Ja, doodziek. Uh, het is, als je de eerste helft bekijkt is dat heel onnodig. En, uh, dan... Ja, het verbaast je soms hoeveel je dan kan afzakken. Ja, misschien ook wel een compliment aan Swollen. Maar als je ziet gewoon hè, normale dingen wat dan verkeerd gaat. Ja, dat mag niet euh, als je speler van Ajax bent. Dit is Radio Olympia. Noodhuis met happiness. We gaan nog eventjes naar Groningen Henk Kok Nog steeds druk van hier in op Groningen. Ja, dat vind ik wel. Inmiddels de zevende hoekskop voor de Herenveen. En de grote motor bij Herenveen is op het middenveld Siak. Vind ik een treffelijke voetballer. Hij draait voortdurend weg bij Kiefterbel. Maar laten ik gaan kijken naar deze aanval. Er wordt geschoten door Basta Sikoglu. Maar dat schot gaat te ver over een meter of twee van buiten het strafschopgebied. Schoten heel bedoel van Bizot, Maar het was niet nauwkeurig genoeg. En ik heb even Siak genoemd. Dat is de grote motor bij Herenveen over het middenveld. Kiefterbel kan hem absoluut niet aan. Ik heb al, al gesproken van een lichte aanslag. Met een knietje, wij van Kiefterbel tegen het hoofd van Chis maar er begint weer een overtreding. En toen vond Nijhuizen nou ja, het op een gegeven moment gewoed uh, genoeg. Sieg Kieftenbelt heeft een gele kaart gekregen. En dat maakt het misschien voor Siak wat makkelijker om te voetballen. Nog makkelijker om te voetballen. Van nu moet die moet gewoon oppassen. Groningen nu op de helft van Heerenveen. Halverwege de helft van Heerenveen. Kostit laat het ingooien over aan uh, Wijnaldum Wordt snel uh, ingegooid naar uh, De Leeuw. De Leeuw weer terug naar uh, Van Nief. En dan gaat die bal. Wordt in diepte gespeeld naar de cornervlag, Maar de aanvallen van Groningen zijn buitengewoon buitengew Bogelson uh, gaat weg met die bal. Maar het is nog een uh, ja, 23 minuten gevoetbald. Het is nog 0-0. NOS Radio Olympia. media mediaoverzicht. Het was weer een mooie dag voor Nederland. Met de gouden medaille natuurlijk voor Irene Wuest. Ze kreeg meteen telefoon van premier Rutte. Terwijl ze bezig was aan een lange weg langs al die journalisten. Ja, ik ben geloof ik pas halverwege. Dus uh, ik moet nog even al die pers. Maar ik ga er zeker van genieten. Dank je wel. Komt goed. Ik ga mijn best weer doen. Doeg. Hoi. Ja, dat zeg je dan gewoon tegen de premier. Hoi. Kameretje Jochemijer, die vond het spannend. Hij twittert na de rit van Sven Kramer... waren mijn beeldspieren al verzuurd. Nou, tijdens de rit van Irene Wu schieten ze zeker het weten in de kramp. En De Russen zijn ook blij, want zij hebben de eerste medaille binnen. Correspondent David-Jan Godspaar, die twittert erover... dat ze razend enthousiast zijn over haar tijd... De collega's van de VRT die hebben heel goed opgelet, want vlak na haar bronzen race op de 3000 meter ritste mevrouw Graaf uh, haar pak open. Ja, maar, ze vergat, <laughs> maar ze vergat even dat ze er niks onderaan had. Op, op de site van uh, sportzb is die foto te zien. En als u naar de webcam kijkt, moet u nu even kijken, want daar staat hij er ook op. Ze deed ook net haar armen omhoog. Het was heel schattig. En toen realiseerde ze zich, ik heb er niks onder. De collega's van de VRT die berichten volop over de successen van Nederland. Gisteren hadden we nog even een gesprekje met koning Willem-Alexander... na afloop van de vijf kilometer. Ze vroegen hem ook even naar de prestatie van hun eigen Bart Sphinx. Maar de Belgen komen wel in de buurt, hè? De Belgen komen zeker in de buurt. En uh, wij weten ook uh, dat Bart een, uh, een geduchte tegenstander is altijd. Um, soms vinden we het leuk als hij wint, maar niet altijd. <laughs> Dankjewel. Voor de zuiden, van de zuidenburen naar de oostenburen. Uh, ze hadden toch echt wel op een medaille gehoopt vandaag... maar dat werd een grote teleurstelling voor Claudia Perstein. Uh, ze zat huilend op de tribune. Correspondent Tim de Wit heeft ze inmiddels al van zich laten horen... Nee, nee, nee, ik heb zitten kijken. Ik heb nog nergens een interview uh, met haar gezien. Die was echt helemaal kapot. Uh, nee, die drie kilometer, dat, dat was wel duidelijk. Niks is natuurlijk ook erger dan vierde worden op te spelen. Uh, ja, Pechstein zat echt helemaal stuk. Die is direct na de laatste race de kleedkamer ingedoken... weg van dat middenterrein, weg ook vooral van die feestvierende Nederlanders... van die Irene Wust die haar ere-ronde maakte. Daar wilde ze volgens mij helemaal niets mee te maken hebben. Dus nee, uh, nog weinig van haar gehoord. Dit had haar moment moeten zijn, dan wordt ze vierde. Zie je die teleurstelling ook terug in de Duitse pers? Ja, toch wel. Ja, er werd, uh, hoewel ze al 41 is, natuurlijk toch wel veel van haar uh, verwacht. Het zijn haar zesde Olympische Spelen. Tot nu toe haalde ze op elke Olympische Spelen waar ze meedeed minimaal één medaille. Ze heeft er al uh, negen in de kast hangen, waaronder vijf gouden. Uh, kortom, ja, en dat tot nu toe reed ze ook helemaal niet zo'n slecht gezoend. Dus de, de verwachtingen waren zeker hoog. En daarnaast, uh, voor Perstijn was dit enorm beladen, ook deze Spelen. Uh, vier jaar geleden was ze er niet bij vanwege een dopingsschorsing. Niet omdat ze echt betrapt was, maar omdat ze altijd of in die tijd een aantal uh, kijkende bloedwaarden had vertoond. Dat was nog nooit eerder gebeurd, trouwens. Dat een sporter dus niet vanwege een positieve dopingtest... maar puur op bloedwaarden was geschorst. Nou, Perstaan is er altijd heel boos over geweest. Heeft altijd gezegd dat het door een erfelijke aandoening kwam. Is sindsdien ook in een hele juridische strijd verwikkeld... met de ISU, de Internationale Schaatsbond. En wil via de rechter nog altijd een schadevergoeding hebben... ook voor de geleden schade. En wil de per se sportief revanche... dus op 41-jarige 41 leeftijd nog een keer... Een medaille halen op de Spelen. Ja. Dus vandaar en dat is, dus, dat, uh, dat is dus niet gelukt. Dat de teleurstelling echt te groot was. Dankjewel voor nu, Tim de Witt vanuit Duitsland. NOS Radio Olympia. Hebben ze eigenlijk al medailles, die Duitsers? Nee. Nee. nee, volgens mij niet hoor. Hellend. Echt wel. Hè? Dit is Radio 1. Morgen tussen 9 en half 10 in de ochtend op Radio 1. Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst.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 Well, Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy.